Goedemiddag. ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Tennisser Rafael Nadal heeft het Grand Slam record te pakken. Hij won net de finale van de Australian Open en dus heeft hij nu 21 Grand Slams gewonnen. Hij versloeg in de finale in 5 sets de Rus Medvedev, zag commentator Marcella Mesker. De forehand haalt uit, Nadal gaat naar het net, maakt hij hem af? Ja, hij maakt hem af. Goh. Het is zo. Hij wint. Nadal. Het is onvoorstelbaar. Zijn 21ste Grand Slam zegen. Dit is een droom die uitkomt. Ik denk voor alle tennisfans, voor de tennissport, maar vooral voor Rafael Nadal. Nadal is nu de beste tennisser ooit. Hij heeft nu een grand, één Grand Slam meer dan zijn rivalen Federer en Djokovic. Op de A2 bij Volkenswaard in Brabant zijn vijf auto's op langzaam rijdende vrachtwagens gebotst. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Volgens de politie deden de vrachtauto's mee aan een coronaprotest. Op meerdere plekken rijden truckers vandaag langzaam in een lange stoet op de snelweg om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Deze man doet ook mee. Ja, spontane actie. Er dus Een heleboel mensen zijn er bij elkaar gekomen. Ik heb begrepen dat we, we hebben net zitten tellen, twee kilometer convoy op de snelweg ongeveer. Dus uh, ja, we zijn hier verzameld vanuit heel Overijssel. Het zou een oefening zijn voor een groter Europees protest op 7 februari. Bewoners van de straat in Haarlem krijgen de afgelopen dagen nogal vreemd bezoek aan de deur. Er bellen steeds mensen aan die een coronatest willen doen. Wat blijkt? Het komt door een navigatiefoutje. Google Maps plaatst de dichtbijzijnde GGD-teststraat bij deze bewoners voor de deur, terwijl de testlocatie in werkelijkheid 250 meter verderop ligt. En een primeur voor het Drenthe College in Emmen. Het is de eerste mbo-school met een menstruatiekastje. Studenten kunnen daar gratis tampons en maandverband uithalen. Want voor sommigen is dat best duur. Deze studenten denken dat het kastje veel gebruikt gaat worden. Ik denk het wel en ik hoop het ook echt. Ik zou me, uh, mezelf er ook echt niet voor schamen om er gebruik van te maken. Want het is nou eenmaal een must. En ongesteld zijn is uh, natuurlijk niet het allerleukste. Dus uh, ja, maak er vooral gebruik van, zou ik zeggen. Op sommige middelbare scholen worden nu al gratis mensen.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 Vroeger deden wij met CFM altijd mee aan Raadje Plaatje bij een café aan de Halterstraat. Altijd gezellig hoor, zo, ja, in januari was dat altijd, dus de afgelopen maanden zou het dus, of deze, de, deze periode zou dat geweest zijn. En uh, ja, Albert Jan, je had weer zo mee kunnen doen in het team, want je zei meteen toen ik deze plaat opzette, hey, dat is George Benson. En Give Me The Night, ja, inderdaad. Maar, nou ja, het raadje plaatje gaat ook met de tijd mee. Hè? Dus wat dat betreft uh, vallen we een beetje uit, uit de boot. Dan komt die, deze niet meer los al, al die nieuwe nummers, dat, uh, daar, uh, daar moet ik uh, passen. Jo. <laughs> Goed. Nou, wat gaan we in het uh, derde uur uh, allemaal nog doen? Nou, over een tweetal platen hebben we natuurlijk Pit Report. Ik uh, uh, bedoel, er is nog van alles... Uh, ja, uh, ondanks het feit dat er niet gereden wordt uh, op dit moment in de Formule 1... Uh, zijn er natuurlijk wel weer nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dat allemaal tijdens uh, Pit Report. Half uh, vier hebben we het dier van de week en die luistert naar de naam MP En we zijn er inmiddels achter dat het uh, staat voor uh, uh, empathie. Hè? Een afkorting daarvan. MP. het is een uh, knappe boerbolman van ruim zeven jaar. Dat om half vijf. En kwart voor vijf jaar hebben we het gedicht van de dag. Ja, het is, we kijken een beetje met, met, met melancholie naar de witte bankjes die er nu nog staan. Maar op de, op de boulevard, om het zo maar eens te zeggen. En de witte bankjes in het centrum van het dorp. Maar in ieder geval op de boulevard krijgen ze een andere uiterlijk, hè? Ja, klopt. Ja, en ook op een andere plek, hè, in veel gevallen. Ja, iets verder van het, van het, van het strand af, hè? Ja, ja, ja, nou <laughs> ja, dat zeg je nog netjes. I iets, ja. dichter, iets, iets dichter bij de fietsers die I dan voorbij rijden. Precies. precies, precies. Nou goed, we, een, een, we brengen een ode aan de witte bankjes in Zandvoort. Goed, ik zou zeggen... Oh ja, nog even, even een tussenstandje over de 24 uur van Daytona. Dan hebben we het over autosport. Met nog ruim 3,5 uur te gaan uh, zijn er in de lmp 2 klasse nog vijf equips over, waaronder dus ook Racing Team Holland. Uh, en uh, die rijden momenteel uh, op een vierde plek met één ronde achterstand op de koplopers. En achter het stuur zit uh, Van der Garde, die zit er alweer een enige tijd achter... Uh, zijn hier trouwens op twee ronden achterstand gereden. Dus er moet uh, ja, nog wat pech zijn bij de een van de eerste drie. Maar uh, uh, voorlopig uh, twee ronden achterstand... op een vierde plek rijdt uh, Racing Team Nederland... met nog ruim 3,5 uur te gaan. Ik zou zeggen, nog genoeg reden om op derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, morgen gaat het dus stormen en na nou schijnt lekker de zon. Dus geniet daar nog even, even van... En wij hebben de zonnebril uh, inmiddels uh, weer uh, opgezet uh, in de studio. Wil je dat zien? Dat kan via www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10a. Ik had het net over een uh, Raadje Plaatje. En weet je wat ook een Raadje Plaatje plaat uh, is geweest? Ja. Dat is uh, de single van uh, Bill Medley en Jennifer Warns. Want iedereen kent die plaat wel, maar wie zong het ook alweer? Nou ja, wij waren zo'n beetje het enige team wat het uh, goed had... Uh, dat het uh, Bill Medley en Jennifer Warns waren die deze plaat zongen. Cause I have the time of my life And I owe it all to you I've been waiting for so long Now and finally found someone to stand by me hand cause we seem you to understand, understand the urgency just remember you're the one thing I can't keep it up from. so I'll tell you de single van Bill Medley en Jennifer Warnes I've Had The Time Of My Life en dit is de nieuwe single van George Ezra Hier is uh, Anyone For You the way I want Van George Ezra, hoor je en Anyone for You. CFM Race Radio. Pit Report. We zijn al zwart over vier geweest. Nou, trouwe luisteraar van dit radioprogramma Zandvoort op zondag. Of misschien wel, de zaterdagmiddag. Weet je dat het dan tijd is voor de, de Pit Reports? Wat is er te melden zo uit de wereld van de autosport, Albertjan? Uh, ken je Flavio Briatore nog? Nou, die ken ik zeker wel, van uh, Benetton. Klopt? <laughs> ja, ja, ja, ook, ja, klopt. En van Renault. Ja, ja Benetton Renault, hè? Ja, dus, die, heeft, uh, ja, die, ja. die heeft ook uh, het nieuws gehaald uh, afgelopen week. Want Flavio Briatore, voormalig teambaas van de Formule 1 rendstal Renault is afgelopen woensdag vrijgesproken van fiscale fraude. Dat heeft het hof van beroep in de Italiaanse stad Genua beslist. De zaak gaat terug tot 2010. De politie nam toen de imposante jacht van Briatore in beslag. Het 63 meter lange schip was eigendom van een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden. eilanden Dat verhuurde weer de jacht aan de Italiaan, maar volgens de gerechtelijke onderzoekers... was de zakenman zelf eigenaar van het bedrijf en dus ook van het jacht. In het kader van het gunstige fiscale tarief voor huurboten werd Briator in 2018 schuldig bevonden aan het onrechtmatig ontduiken van meer dan 3,6 miljoen euro aan btw-tarieven en voor meer dan 800.000 euro aan taksen voor brandstof tussen 2006 en 2010. De rechtbank veroordeelde hem tot 18 maanden cel... maar zijn advocaten gingen in beroep. Een rechtbank in Rome glast in 2018... ook de definitieve verbeurdverklaring van het jacht. Het schip, met een geschatte waarde van 20 miljoen euro... werd in 2021 op een veiling gekocht door Bernie Ecclestone... de voormalige topman van de Formule 1. Het hof in Genua sprak Biatoren afgelopen woensdag vrij... en vernietigde de inbeslagname van het jacht. Na 12 jaar en 6, proces, 6 processen staat mijn onschuld eindelijk vast. Deze beproeving is gelukkig voorbij, al dus Briatoren. De Formule 1 coureurs blijven voorlopig racen in Singapore. Het contract met de organisatoren van de straatrace is met zeven jaar verlengd. De Grand Prix op het Mar Marina Bay Street Circuit staat sinds 2008 op de kalender. De avondrace is voor veel betrokkenen een van de hoogtepunten van het jaar. In 2020 en 2021 ging de wedstrijd in Singapore niet door vanwege de coronacrisis. Dit jaar staat de race gepland op 2 oktober. De laatste winnaar in 2019 was Sebastian Vettel namens Ferrari. Het contract met het management van de Formule 1 liep in feite in 2021 af... maar is nu dus met 7 jaar verlengd tot en met 2028. Van een definitief akkoord is nog geen sprake... maar een Formule 1-race in Las Vegas is wel een stap dichterbij. De leiding van de koningsklasse van de autosport... voert al een tijdje gesprekken met een flinke delegatie in Las Vegas... voor een race op de Strip, de wereldberoemde boulevard in de Gokstad. Volgens Sports Business Journal is, de, is een race zelfs al mogelijk in 2023... of anders een jaar later betrokkenen rond de Formule 1 weten dat de gesprekken positief verlopen, maar een akkoord is er dus nog niet. De Formule 1 reist al jaren in Austin. Komend seizoen debuteert Miami op de kalender... en de Amerikaanse eigenaren van de Liberty Media... zouden een derde wedstrijd in eigen land maar wat graag toevoegen aan de kalender. In 1981 en 82 hadden er ook al Grand Prix in Las Vegas plaatsgevonden. Max Verstappen heeft onthuld hoe zijn helm eruit ziet in het komende Formule 1 seizoen. Dat de Limburger vorig jaar wereldkampioen is geworden in de koningsklas is duidelijk teruggekomen. Het design van de helm van de Red Bull coureur is niet enorm veranderd. Wel hebben we wat kleuren wat aangepast, al dus Verstappen. Het rood is nu eigenlijk uh, overal goud geworden, bijvoorbeeld de leeuw bovenop. Verstappen gaat dit seizoen met nummer 1 rijden waar de wereldkampioen recht op heeft. Dat nummer is op zijn helm te zien. Daarnaast is achterop een ster geplaatst... met een verwijzing naar de wereldtitel in 2021. Tot zover. Oké, okay, nou, voor de merchandise is het uh, wel goed natuurlijk... voor uh, Max om uh, nummer 1 te hebben. Dan moet, ja, uh, alles uh, moet weer Alle belangen. pitjes moeten weer vervangen worden. T-shirts, uh, noem het maar op. Uh, alles uh, moet... Uh, Vervangen worden en uh, ja, ik kan ook aan de bak uh, trouwens, want ik heb er ook wel het een en ander. Ik uh, las trouwens van de week over die merchandise uh, van de Max uh, Verstappen. Dat heel veel mensen klagen over de kwaliteit van de merchandise. Dat het wel AliExpress uh, kwaliteit uh, lijkt. Uh, nou, oh. Dan sta je, sta je er niet echt uh, goed op als uh, mensen nee. als uh, kopers uh, van jouw producten daar zo over uh, denken. Nou, kijken of uh, Max ook daar uh, wat uh, aan uh, gaat veranderen. In ieder geval uh, komen er weer voldoende nieuwe producten... met daarop de 1 uh, ter beschikking voor de Max Verstappen fans. Yeah Have found her Nou, als je alle uh, singles van uh, de Beatles die een hit zijn geweest uh, nog op uh, vinyl hebt... en je hebt ze in de woonkamer staan, dan uh, moet je een hele grote woonkamer hebben, denk ik. Want uh, ja, de Beatles heeft zoveel hits uh, gescoord. Waaronder uiteraard ook de single die ik juist uh, voor je draaide, Hey Jutes. Inderdaad ook een uh, oude nummer 1 hit. Het leuke of het aparte van uh, Hey Jutes is eigenlijk dat uh, die single uh, ruim 7 minuten duurt... En de meeste singles van de Beatles zijn een beetje aan de korte kant. Bij twee minuten, 2,5 minuut. Maar deze, dus uh, ruim zeven minuten. Maar wij hebben geen zeven minuten gedraaid, want het dier van de week wil zich aan jou voorstellen. Mijn naam is Empie, een knappe boerbol van man van ruim zeven jaar. Mijn baas kon wegens omstandigheden niet meer voor mij zorgen en daarom zoek ik nu een nieuwe plek. Het leven is één groot feest en mensen zijn superleuk als ik ze ken. Als ik je vriend ben dan is het helemaal gezellig en ik begrijp niet dat ze hier steeds maar tegen me zeggen... dat ik met mijn poten op de grond moet blijven. In het donker ben ik waaks en kan ik blaffen als ik iets niet vertrouw. Mijn verzorgers verwachten dat ik met kinderen overweg kan... als deze honden gewend zijn en de ouders het op de juiste manier begeleiden. In het asiel reageer ik vriendelijk richting honden. Ik heb al kennis gemaakt met een paar teven. Dit vond ik erg leuk en wilde graag spelen. Wel moeten ze van hetzelfde kaliber zijn want ik ben erg groot en wild. Een teef in mijn huis zou best moeten lukken... als u ervaring heeft met mijn type hond. Op uw huis passen, dat is geen probleem. Wel doe ik dit lekker slapend op de bank... en als er onraad is, zal ik klaarstaan. Ik ben netjes zinnelijk en loop heel netjes en relaxed mee aan de riem. Ondanks mijn leeftijd ben ik nog speels, vrolijk en ga ik graag mee wandelen. Ik heb weinig spieren, omdat ik de laatste tijd weinig heb gewandeld. Dit wil ik samen met mijn baas weer gaan oppakken...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 Want ook MP verdient een thuis. En zo is het maar net. Dus ga voor MP en de andere leuke dieren naar het kennen met Dieren Thuis. Wij draaien de nieuwe single van Stromae.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 On croit parfois, que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre à l'enfer. Ces pensées qui me font vivre à l'enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé?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 is een plaat van uh, onze Zuiderbuur Tramai. Ja, gisteravond zagen we nog op tv uh, bij het uh, programma, inderdaad, op uh, MPO1. En uh, ja, ook een mooi optreden daar. En onder meer ook met zijn nieuwe single La Laver, die we zojuist voor je draaiden. Ach, achteraan Frans Kaal en Ella, Ella, Ella. We draaien daar nog een keer Frans Kaal. Speciaal omdat jij uh, haar zo leuk vindt. Ja, nee, klopt. Waarvoor? Of haar muziek dan natuurlijk. Ja, hè? Nee, ja, nee, klopt. Nee, klopt. Waarvoor, dame. Waar, waarvoor dank. Ja, en uh, trouwens... Uh, goed, even weer een updateje uh, uit Daytona. En dan hebben we het over de 24 uur van Daytona. Want in de LMP2 uh, rijdt uh, mee uh, Racing Team Holland... En uh, lange tijd heeft, uh, heeft uh, Van der Garde achter het stuur gezeten. Maar ze hebben weer een, uh, een, een wissel gehad. En nu is Vike weer achter het stuur gekropen. Uh, maar ze hebben uh, wel uh, twee ronden achterstand op de leiders. En in hun klasse in de lmp 2 rijden ze op een uh, vierde plek. Dus net buiten de prijzen. En als ze de komende drie uur daar nog in gaan slagen om uh, zich in de prijzen te rijden... dat zullen we moeten afwachten... Het is trouwens allemaal te volgen op een speciale racingkanaal van een bepaalde omroep, Stigo Sport, om het bij deze maar eens even aan te noemen. Dus de komende drie uur kan je daar gewoon nog van genieten. In ieder geval, Van der Garde heeft het stuur overgegeven aan Vike. Ze, ze hebben lange tijd met vijf auto's in de lmp 2 gereden, deze race. Maar uh, één auto was dermate beschadigd, dus die is weer gerepareerd. En die is nu weer de baan op, dus ze rijden nu weer met zes auto's. Veranderd voor de plek van Van der Garde en uh, consorten uh, niet veel. En overal klinkt wel goed, ze staan op een achtste plek. Dus dat klinkt goed. Ja, dat klinkt heel maar goed. Maar het aantal auto's is drastisch, uh, drastisch ingekort sinds de start uh, van, uh, van de... 24 uur van Daytona. Of het gaat lukken, dat zal de komende drie uur uitwijzen. Betekent dat er, dat jij nog maar één schermpje open hebt staan, Albertjan? Uh, uh, nee, ik heb nog... Wat heb je met de anderen gedaan? Ik, uh, <laughs> nou ja, we hebben getennist. Uh, in ieder geval ah, ja. toptennis hebben we kunnen van genieten. En uh, ja, golf hebben we ook van kunnen genieten. Uh, dat was uh, de, de Dubai de Classics. Dus wat dat betreft, nee, ik ben nu nog op twee schermen bezig. Dus het wordt minder. De ode aan de witte bankjes komt er zo meteen aan. Het gedicht van de dag in die witte bankjes staan uh, nou nog niet op het strand... maar wel vlakbij het strand op de boulevard. Maria hebben we natuurlijk heel veel gehoord, zo rond de kerstdagen. Met zijn uh, single Driving Home for Christmas. En dit keer een, uh, een single die hij speciaal voor ons hier in Stansvoort heeft gemaakt. Nou, dat vind ik wel leuk. Je hoorde On The Beach. En over On The Beach gesproken. Nou, op de boulevard staan ze hoor, de Witte Bankjes. En het gedicht van de dag gaat over die Witte Bankjes. Want wij brengen een ode aan de Witte Bankjes.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 dat de muren van hun slaapkamer zal bekleden. Stilletjes zien ze zichzelf al zitten. Zij aan het lezen en hij aan het klussen. In de zekerheid van hun welbevinden. En ze kiezen de voornamen van hun eerste kindje. De geliefden die zitten te zoenen op een wit bankje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 als de hemel voor hen bedekt zal zijn met grote, zware wolken, zullen zij ontroerd opmerken dat het een van die straten, op een van die witte bankjes, dat zij daar het beste deel van hun liefde hebben beleefd. De geliefden, die zitten te zoenen op de witte bankjes, zonder zich iets aan te trekken van die schuine blikken van brave voorbijgangers, de geliefden die zitten te zoenen op een bankje terwijl ze steeds pathetisch, ik hou van jou zeggen, hadden van die sympathieke smoeltjes. De geliefden op de witte bankjes. Ja, mooi, mooi gedicht van de dag. Zijn zonder steen en zitten er geen vleugels aan voor ogen? Vliegt die toch nooit ergens heen? Ook al krijg je nog zoveel kansen, dan gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. het um. is. Je hebt verloren en je voelt je niet zo fijn. Wegen dat je extra goed moet zijn. Wil wilde oogst straks beter zijn, maar je vindt de hulp zo overbodig. Want je weet het zelf zo goed. wie je, je naast de mensen doodt, vertellen hoe het moet. Want het is. Uh, mooie gedicht Oda aan uh, de Witte Bankjes. Hoor je als eerste, Kim Wout en de voorleider werd gevolgd door uh, deze van uh, Nick en Simon. En pak maar mijn hand. Het zit er alweer op, uh, Albert-Jan, deze Zandvoort op zondag. Ja, een heerlijk zonnetje, wel fris. Een, een prachtige dag geweest. W het was een hele mooie dag. Ook voor, uh, op het strand en uh, voor de chocomel en uh, voor het leven in de brouwerij. Dus het was een prachtige dag in Zandvoort. Zo is het, zijn we nog in de race. Uh, ja, zeker. Uh, ja, overal nog steeds acht. We uh, hebben we het natuurlijk over de 24 uur van uh, uh, uh, Dubai. Uh, in de lmp 2 klasse uh, ja, ze zijn nog steeds op een vierde, vierde plek. Zijn, uh, uh, VK is uh, nu achter het stuur uh, weer gaan zitten. Uh, ze, waren, ze hadden twee uh, ronden achterstand. Dat heeft VK teruggebracht naar één ronde. Uh, met nog 2 uur en 44 minuten en 9 seconden te gaan... Uh, is de achterstand toch, uh, op nummer drie toch uh, wel vrij uh, groot. en uh, Wellicht uh, dat dat een te groot verschil is. Maar ja, je weet het niet. Ik bedoel, het blijft een mechanische sport, hè? Zo is het maar net, hè? Dus het, ja. het is toch wel knap als je dat uit, uit, over, uit, uitrijdt. Het eent over, het iets over, kunnen ja. we ook zeggen. Maar in ieder geval op, voorlopig nog op een achtste plaats over en op een vierde plek in de lmp 2 Dankjewel, Albert-Jan. En wij zijn er volgende week weer. Zandvoort op zaterdag. Fijne zondagavond en tot volgende week.